in Hilversen Mediastad. Ga voor alle informatie en inschrijven voor 5 of 10 kilometer naar spierenvoorspierencityrun.nl. Dan loop jij op 17 april ook mee. Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Dit is Radio 1. 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De laatste fase van de berging van de gekapseiste tanker op de Rijn is begonnen. Eerst zal het water uit de tanks worden gepompt... en zodra het schip hoger komt te liggen wordt het op de wal getrokken. Naar verwachting zal de klus dinsdag geklaard zijn... en dan is er na ruim een maand weer normaal scheepvaartverkeer mogelijk op de Rijn in Duitsland. Afgelopen week slaagden de bergers erin om het zwavelzuur uit het schip te pompen. Om de tankers stabiel te houden werden de tanks gevuld met rivierwater. De Waldhof kapzeisde op 13 januari, vlakbij de beroemde Lorelei. Eerst moest al het scheepvaartverkeer worden stilgelegd. Na een tijd was er mondjesmaatverkeer mogelijk. Het ongeluk met de Waldhof heeft de Europese binnenschippers vele miljoenen euro's gekost. Op het Tahrirplein in Cairo rijdt voor het eerst in ruim twee weken weer verkeer. Het leger heeft daarvoor ruimte gemaakt. Er zijn nog steeds honderden mensen op het plein. Vele van hen hebben er de nacht doorgebracht. De militairen hebben ze opdracht gegeven zich te verplaatsen... waarbij af en toe wat werd geduwd en getrokken. Er vielen geen gewonden. Demonstranten skandeerden vreedzaam, vreedzaam... als oproep om de situatie niet uit de hand te laten lopen. Sinds president Mubarak vrijdagavond is afgetreden... zijn de betogers blijven demonstreren... omdat ze bang zijn dat de revolutie niet zal worden voltooid door het leger. Een wetswijziging in Groot-Brittannië moet het mogelijk maken dat tijdens het sluiten van een partnerschap van homoseksuele stellen religieuze liederen worden gezongen en dat er uit de Bijbel wordt gelezen. De regerende liberaal-democraten maken zich al jaren sterk voor meer rechten voor homo's. De conservatieve partij, de andere regeringspartij, heeft moeite met het uitbreiden van de rechten voor homo's. Groot-Brittannië kent geen homo-huwelijk. Het weer. Het is eerst uh, droog en hier en daar is nog wat mist. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. Morgen ook eerst droog en bewolkt, maar later in de middag en avond regen. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Lekker weg in eigen land. Kom vanaf 12 februari naar Polderen in Nieuwland in Lelystad... De nieuwe multimediale tentoonstelling voor jong en oud laat je de bijzondere geschiedenis en toekomst van het Zuiderzeegebied en Flevoland beleven. Kijk voor meer informatie op nieuwlanderfgoed.nl Het hele weekend strooi je in het Tropenmuseum en het Tropentheater in Amsterdam met liefde, passie en geluk voor Valentijnsdag. Rode draad is de kleur rood, de kleur van de liefde, geluk en energie. Kom er een voorstelling, lezing of rondleiding door de tentoonstelling rood of creëer uw eigen rode kunstwerk. Lees meer op tropenmuseum.nl. De Kunsthal Rotterdam presenteert de grote overzichtstentoonstelling... van schilder en graficus Wim Oopts. Zijn sprankelende werk, dat kleurrijke Franse landschappen verbeeld... is ruim vertegenwoordigd. Te zien tot en met 3 april. Op kunsthal.nl leest u meer over deze kleurrijke tentoonstelling. En natuurlijk kunt u alles nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekkerweg in eigen land.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 Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Wanneer lukt een revolutie wel en wanneer niet? Heeft de volksopstand in Egypte wat er nodig is voor een echte blijvende omwenteling? En wat is dat dan? Voor een ABC van de geslaagde revolutie gaan we vandaag terug naar omwentelingen waarvan we de afgelopen kennen: naar de Franse revolutie en naar de val van de shah in Iran met Mark Tiesen en Willem Vrijhof. En Ruijans is hier, thriller, schrijver en NRC-journalist... om te praten over Nederland als de plek waar het moderne kapitalisme ontstond. Met gepaste trots presenteert hij in zijn nieuwe boek... Grof geld niet alleen Nederland als de bakenmat van het succesvolle systeem... maar ook als de bakenmat van alle schandalen en crisis die het ons gebracht heeft. Verbazend veel Nederlandse vindingen plagen vandaag nog het internationale geldverkeer. We gaan praten, dat is in de tweede uur, met Spanje-correspondent Stefan Adolf... over de niños robados, en dat zijn de Spaanse kinderen... die door het regime van Franco bij hun ouders zijn weggehaald en vervolgens verkocht. Die kinderen roeren zich nu. Maar het ligt allemaal knapgevoelig in Spanje. We bellen met Helmoet Hetzel over een relletje rond een Auschwitz-film op de Berlinale. Dat is een filmfestival in Berlijn. En in het spoor terug het tweede deel van de geschiedenis van het BIM-huis... het wereldberoemde jazzpodium in Amsterdam. Columnist van dienst is Nelleke Noordenvliet. Wilt u ons iets zeggen, mailt u dan naar ovt.wpro.nl. Maar eerst. Dit is Nieuwslijn Magazine. Hier is Frans Recht 10. Goedendag. Goeiedag, u hoorde het gisteren al in dit programma. Het kabinet accepteert het bestaan van zwarte scholen vanaf nu als een feit. Beslaggever Maurice Laparrière wilde van zo'n zwarte school weten hoe ze daar nu zelf tegenover staan. Het ideaal van groep C van de Haagse Anne Frank School is in ieder geval om een grijze school te worden. Want juffrouw Natasja Koers geeft nu nog les aan een zeer internationale groep. Hoor maar eens waar ze allemaal wortels hebben. Marokko, Somalië. Turkije. Portugal. Irak. half italiaans half Tunesië. Mijn moeder is Italiaans en mijn vader Egyptisch. Ik zie ook echt alle kleuren van de regenboog, om zo maar te zeggen. Ja, hoe vinden jullie dat nou? Dat het allemaal zo gemengd is, alles door elkaar? Op onze school zitten heel weinig Nederlandse mensen... en ik vind het wel leuk als er meer komen. Zwarte en witte scholen. Het kabinet heeft zich erbij neergelegd... dat die twee naast elkaar bestaan. Ouders moeten hun kind naar de school voor hun keuze brengen... en Den Haag moet zich er verder niet mee bemoeien, is de boodschap. Is dit een historisch omslag in het beleid... of passen de politici zich aan aan een praktijk die toch al lang bestond? Nan Dodde, onderwijshistoricus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zwarte scholen, worden al meer dan twintig jaar als probleem gezien... en nu opeens niet meer... We moeten ervoor zorgen dat we goede scholen hebben. Dat de een zwart is de ander wit, dat is nou eenmaal zo. Is dat zeg maar een historisch realistische kijk op de zaak? Voor zover dat uh, geen betrekking heeft op uh, zwarte scholen... zeker ja, als we daaronder verstaan uh, een sociaal-economisch verschil... tussen zwarte en witte scholen, dan is dat een oud verschijnsel. Al in de late middeleeuwen, als we daar mogen beginnen... Uh, <lacht> zien we dat in steden, uh, als het ware... Twee hoofdgroepen uh, bestaan en zich tot ontwikkeling brengen. De grote school voor elke leerling, voor alle leerlingen. En daarnaast, maar die school was eigenlijk verboden, een zogenaamde bijschool. En daar zaten de kindertjes op waarvan de ouders vonden... dat ze niet in contact moesten komen met uh, ja, het gewone volk op de grote school. Maar hoor ik nu dat die scholen eigenlijk verboden waren? Die waren verboden door de gemeente, want die hadden er last van. Uh, dan miste de, het hoofd van de grote school de inkomens van de schoolgelden van de leerlingen die niet bij hem op school zaten. En daar werd er wel een regeling voor getroffen. Eh, want op den duur bleven die bijscholen toch bestaan. En die ouders waren dan wel, zoals de afspraak was, bereid... om het hoofd van de grote school wat geld te geven... als compensatie van het verlies van het schoolgeld. Maar die bijscholen, dat was... en dat blijft dan op een gegeven moment in de loop der tijden bestaan... dat zijn scholen waar nette kinderen op zitten... En achttiende- 18e 19e eeuw, daar had je toch ook een Franse school? Ja, die is eigenlijk al wat eerder. Maar de, de 17e eeuw zie je... en dan wordt die grote school Dietse school genoemd. Duitse school, Nederlandse school, dus basisonderwijs. En daarnaast had je een Franse school. En dat was dan ook voor het publiek dat een klein beetje Frans wilde hebben. Want Frans was toen de tijd toch een beetje het Engels van die dagen. Is dit nou iets van een verschijnsel van de grootste. Kijk, ik kom uit een dorpsschool, uit Boekelo. Daar had je een openbare. En aan gene zijde had je. Van de Beek had je een katholieke school. Maar voor de rest, in die scholen zat Rijkenarm gewoon door elkaar. Ja. U komt uit een. Stad. Maar dat is in de steden niet het geval. Aha, dus Als ik denk aan mijn eigen jeugd, maar dat is al een poosje terug... dan had je, want ik zat op een school in Delft... dan had je uh, de gewone, lagere school... maar daarnaast had je de algemeen bijzondere scholen... dat wil zeggen de Delftse schoolvereniging... en dan had je in Den Haag instituut uh, Wolters... en zo zal het in de andere steden ook wel het geval zijn... dat waren aparte scholen, bijzondere scholen... voor... Mensen die er niets voor voelden om de leerlingen hun kinderen te, een leerling te ah. laten zijn van die le, gewone volksschool. Nu hebben we het steeds over elitescholen, als het ware. Nu, wat natuurlijk ons ook interesseert is, je hebt ook de term klompenschool, de scholen voor de gewone kinderen. En we hebben vaak de indruk, maar misschien vergissen we ons enorm, dat wat vroeger dat de klompenscholen vroeger de zwarte scholen van nu zijn. Ja, dat dat, dat de gedachte om daar iets aan te gaan doen... dus dat alle kinderen goed onderwijs krijgen, behalve elitekinderen... die gedachte, uh, wordt die nou opgegeven? In de, in, met ja, die het, waar waar van, hebben we het eigenlijk over? We besteden bijzondere aandacht aan het grijs worden van de school. Die gedachte is nu klaarblijkelijk uh, verdwenen. We richten ons op de kwaliteit van de school... En dan ongeacht of het een, een, een, een witte school was of een zwarte school. En nog even terugkomend op die klompenschool. Die kwamen vooral, die kwamen vooral voor, uh, dat soort scholen kwamen vooral voor op, op het dorp. En daar zaten inderdaad het kind van de notaris en van de boer en de boerarbeider op één school. Dat kon we één keer niet anders. Maar in de stad heb je vrij snel die splitsing al nogmaals vanaf de middeleeuwen. En dat loopt dan door tot... Nou, een heel eind, hoor. Het, het, het, het hele streven om nu te zeggen... ja, we, we, we moeten leven met het verschil van uh, de populatie van scholen. We moeten ervoor zorgen dat al die scholen gewoon kwalitatief beter worden. Is dat uh, historisch gezien een realistisch idee? Ja, kan natuurlijk best. Je kunt ervoor zorgen als landelijke overheid dat alle scholen goed zijn. En dan kun je even bijzonder aandacht besteden aan de zogenaamde zwakke scholen. Daar is op zichzelf niks tegen. Maar wat men eigenlijk van de landelijke overheid niet wil... is dat men gaat sjouwen met leerlingen... en dat men de behoefte heeft om die school vooral grijs te laten worden. Dus blanke en gekleurde leerlingen in één bepaalde school. Daar zit overigens uh, vanuit deze minister ook nog een, een, een politieke aandacht aan. Want vanuit het CDA moet men toch voorzichtig zijn met hun eigen schooltjes. En als je zegt... Die ook nog grijs worden, dan geeft dat binnen die kring um, wat problemen. Maar dat was de vraagstelling niet. Nee, nee, but, uh, ik heb de indruk, afsluitend, dat u deze move, uh, deze, uh, dit besluit van de overheid eigenlijk wel ondersteunt. Ik vind het prima dat we zeggen, als wetenschapper moet ik alleen maar zeggen... ik constateer in de geschiedenis van mijn vak, van de geschiedenis van het onderwijs... constateer ik dat dat altijd zo geweest is. En ik veronderstel dat dat in de toekomst ook wel uh, gecontinueerd zal worden. Dan Lodde, bedankt hoor, voor vanmorgen. Goed zo. Ja, het ABC van de geslaagde revolutie. We hebben het allemaal gezien afgelopen week. De machthebber die van geen wijken wilde weten... De varo die zei dat hij een vader is die zijn kinderen toespreekt. En dan tegelijkertijd het plein van de revolutie. Twee parallele werelden. Aan de ene kant het volk, aan de andere kant de macht. Armpje drukken tussen het paleis en de straat tot de macht hebben vertrok. Zulke scènes hebben zich eerder afgespeeld in de geschiedenis. Bijvoorbeeld in 1789. Waar Lodewijk XVI op het eind van de 14e juli nog in een zijn dagboekje noteerde... 14 juillet, rien, oftewel 14 juli, niks te melden. Wist heel veel dat er die dag een dwangburg bestormd was... waarin acht mensen opgesloten zaten, vier valse munters... twee gekken, een graaf en een seksuele dinding kent? Later die nacht werd de koning wakker gemaakt... en kreeg te horen wat er gebeurd was. Maar er zijn revolten, zei hij verschrikt. Nee, zeer, nee, een revolutie, was het antwoord. Ja, en zo zijn er meer voorbeelden natuurlijk uit de lange geschiedenis van revoluties. De grote vraag bij het begin van elke revolutie is natuurlijk: hoe zal het aflopen? Dat vragen ze zich nu nog steeds op dat plein in Egypte af in 2011. En zo vroeg men zich dat eerder af in 1789 in Parijs, en in 17, pardon, 1979 in Teheran. Wat wij natuurlijk willen weten vanochtend... of proberen, we gaan iets moeilijks doen wat eigenlijk onmogelijk is. Dus het gesprek zal misschien niet geheel opleveren wat we ervan hopen. Maar we gaan met goede gasten ons best doen. Namelijk, hoe ontstaan revoluties? Hoe lopen ze meestal af? Is daar een soort ABC, een soort algemene... Uh, zijn er algemene uitspraken over te doen? En die vragen leggen we voor aan, ze werden zojuist al geïntroduceerd... Willem Vrijhof, historicus, die alles weet van Frankrijk... en van de grote Franse revolutie. En Mark Thyssen, schrijver ook historicus, schrijver van een klein boek... over de revolutie in Iran in 1979. Heren, ik, ik dacht, laten we maar heel simpel beginnen. Als je nou aan een historicus vraagt, wat is een revolutie... Willem Vrijhof, krijg je dan een antwoord wat te behappen is... Nou, het is een, een omwenteling die de zaak eh, globaal op zijn kop zet. En die zorgt dat er de, de, de samenleving echt verandert. En een aantal dingen veranderen. Wat er precies verandert, dat hangt natuurlijk van het type revolutie af. Maar eh, het is iets wat eh, een grote verandering werkt. Alleen het enige is, je kunt over het algemeen niet zeggen... dat men een revolutie begint omwille van de revolutie. Men begint een beweging, en die beweging wordt dan ineens een revolutie, of wordt herkend als een revolutie. Maar, Zoals Lodewijk XVI dat ineens die, die schoeren van een ander. Ja, die scherpslijperij aan, aan, aan de rand van het bed van, van Lodewijk, het ja. is een revolte. Nee, het is een revolutie. Ja, Wat dus, is dan... Dat, het is een beetje apocrief, maar het, is, het woord revolutie was op dat moment natuurlijk relatief uh, nieuw. We hebben nu de Franse revolutie als het grote model van de revoluties, maar op dat moment betekent het woord revolutie iets anders, maar daar hoef je hier verder niet op in te gaan. Maar het is wel zo dat in Frankrijk natuurlijk al heel lang een aantal dingen gaande waren die in de richting gingen van een omwenteling. Van maar, iets wat... maar voor we daarover verder gaan, even dit, Mark, Thyssen. Wat we nu in Egypte zien, lijkt dat een beetje. Willem Vrijhof zegt net een revolutie, dat is een omwenteling die de zaak op zijn kop zet. Uh, lijkt het er een beetje op? Uh, dat denk ik wel. Ik denk ook dat er één zaak is die belangrijk is bij een revolutie. En dat is namelijk dat die moet slagen. Anders is er natuurlijk geen sprake van een omwenteling. Dus op het, op het moment dat Mubarak eigenlijk aftrad. Ja. Ik denk dat je kunt spreken over een over een revolutie in Egypte. Dus ja, dan kunnen we pas twee dagen spreken van de revolutie. Ja en daarom, daarom, misschien dat we daar even op in mogen gaan. Daarom wordt de Nederlandse opstand van de 16e eeuw, zeg maar de 80-jarige oorlog, ook niet een revolutie genoemd. Want die is eigenlijk niet echt geslaagd. Er is wel heel veel gebeurd. Maar niet op de manier waarop wij dat nu al hebben. Ja, maar is niet geslaagd? Ik leg het even kort uit, want iedereen hier zit verbaasd. Kijk, dit was wel een van de weinige dingen waarvan we dachten: die is wel geslaagd, daar zijn we trots op. En dan komt hij wel een. Er, er, er is natuurlijk een grote verandering geweest, maar dat is niet een verandering in de geest van iedereen die wilde hebben. Een bepaalde groep heeft daar de macht genomen natuurlijk. En, en ook gehouden. De regenten en de dominees. De regenten en de dominees. Ja. Ja. En, en die revolutie is eigenlijk pas heel laat afgemaakt. Ik denk het wel, ja. Ergens in de jaren zestig, ja, vorige precies. eeuw. Precies. Maar dat, ja. dat, Toch is er iets wat ik niet <coughs> begrijp. Want, want er is toch altijd een groep die de macht neemt en houdt. Nee, niet per se. Een ja, er, is, er zijn altijd groepen die met elkaar in conflict komen. Dat is een van de fasen van de revolutie. En die, die groepen die gaan vechten van wie, wie gaat nu de macht eigenlijk houden. He? Maar die groep die hem als eerste neemt is niet per se de groep die hem houdt. Dat heb je in de Franse revolutie al helemaal niet. En ik vermoed in die Iraanse al even minder Daar heb je vermoedelijk ook fasen gehad van groepen die elkaar bestrijden. En dan komt één groep komen boven en binnen die groep heb je dan vaak weer een persoon. Die dus zaak, het, het was eigenlijk meer een machtsgreep, dus. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, een revolutie is natuurlijk per definitie een machtsgreep. Mm -hmm. het, is, het is geen democratische overgang. We, we gaan even stap voor stap, voor zover mogelijk, die, die Franse revolutie en de Iraanse revolutie kort bespreken. Er is altijd een aanleiding, er is altijd een oorzaak. Laten we daar maar gewoon even beginnen. Willem Vrijhof, die 14 juli. Die 1789, die zat er al aan te komen. Een paar ja, 14 juli is natuurlijk wat op ons netvlies staat, hè, de bestorming van de Bastille, dat iets moois, iets, iets beeldends waar je iets mee kunt doen. Maar er was een aantal maanden van tevoren, waren al dingen aan de gang, door de Nationale Vergadering werd bijeengeroepen, er werden allerlei hervormingen in de gang gezet, het hele volk was bezig rapporten te schrijven over hoe ze het eigenlijk in het land georganiseerd zouden willen hebben, de befaamde de Cahiers eh, Maar dat niet alleen, als je daar in het verleden gaat kijken, dan heb je natuurlijk al decennia eerder, heb je grote veranderingen Veranderingen. Frankrijk is qua structuur een heel ouderwets land, zoals de Nederland. Nederland dat in die periode ook was. Alleen, dat verandert allemaal, bijvoorbeeld te geven de adel die de adel was heel belangrijk, maar die adel die was, was heel erg actief op dat moment in economische bezigheden. Adel mocht officieel geen handel drijven, maar heel veel edellieden die hadden kopermijnen, die hadden ijzermijnen, die hadden allerlei andere belangen die niet meer beantwoorden aan die structuur. Dus dat moest veranderen en die adel gaat een hele grote rol spelen in die revolutie. Dus de noodzaak van de verandering is er eerder dan de revolutie. Ja, maar even je noemt, je noemt die nationale vergadering, dat is een aardig ja, iets aardig want je krijgt punt. een bekende eet op de kaatsbaan he. Dus ja. De, ze, ze willen doorgaan met die nationale vergadering... maar de koning verbiedt het. De koning verbiedt het. En dan gaan ze dus naar de Jeux de Poom, de kaatsbaan... het Zo. tennisveld, zeg maar, ja. tennisveld. Uh, uh, en dan, daar wordt een eet uh, afgelegd van... wij zullen niet meer uit elkaar gaan... zolang wij niet een grond hebben. Precies. Dat doet een beetje denken aan het plein. We gaan ja. niet weg voor dat. Precies. Dat, en, maar... maar die koning vervolgens, hoe heeft hij dan in de gaten? Want wat we net hoorden, die, die, die, die leek ook een beetje op Mubarak, die Lodewijk XVI, ja. die, die wilde ook niet weg. Nee, of hoe zat dat? Nee, je in de gaten dat hij de, weg moest. Lodewijk XVI blijft een beetje een raadslachtig man. Je heb er niet goed achter wat hij in de gaten had. Maar naar buiten toe is in ieder geval duidelijk dat hij niet adequaat reageerde. En dat hij een beetje onder plak zat van zijn vrouw, die heel andere belangen had. Dat was ook nog een verhaal op zich. Maar de koning had dat niet in de gaten, die bleef daar zitten. En je moet ook niet vergeten: de koning zat niet in Parijs, de koning zat in Versailles. En dat was een van de grote problemen. Het volk zei, die koning moet dichter bij ons. En op een gegeven moment, 5 oktober, dan gaan de, kijk, een hele grote volksopstand. De vrouwen, onder leiding van de vrouwen, de pfassa, de visvrouwen, zoals dat heet. dat is echt de actieve vrouwen van het Parijse volk. Die gaan in een enorme optocht, vergezeld van de, de nationale garde, naar Versailles. En halen de koning terug naar Parijs. En dan mag hij niet meer weg. Want hij moet dicht bij het volk zijn. En dat is een heel belangrijk punt. Dat zie je in Egypte op dit moment niet, denk ik. Maar, Want het gaat in die omgekeerde richting. Maar, je, je, hoe, ja, maar tegelijkertijd zei je ook iets anders aan. Dus je, je zegt vergezeld van de Nationale Garde. Ja. Dus hebben hebben het over het leger. Dus kennelijk is er ook nou ja, in de nou, dat, is, dat, is, uh, dat is de militie. Hè? Dat is eigenlijk het, het volk onder de wapenen. Hè? Dat is het volk onder de wapenen. Dat is wat Lafayette en andere bekende naam. De man die ook in de Amerikaanse vrijheidstrijden... een grote rol heeft gespeeld. Lafayette richt... Wanneer die nationale vergadering komt, de nationale garde op om dat uh, zeg maar te begeleiden. En uh, ja, die militie die bestaat van een groot deel, zeg maar uit de middenklasse. Dat zijn niet de armen, dat is vooral de middenklasse. Die middenklasse die begeleiden die, die, uh, die revolutie gewapenderwijs. Een soort... Bijna een soort uithandgelopen de orde dus. uh, Echt niet uit de hand gelopen. Want die Garde Nationaal houden ze echt uh, goed in, in, in de hand. En, een en, ja. En, ja. Het, en het leger van het gezag, de koning. wat dat Het leger zit natuurlijk er, ergens anders. Kijk, de Frankrijk zijn permanent in oorlog geweest die, die, die afgelopen eeuwen. En dat gaat door tijdens de Franse revolutie. Ik bedoel, die revolutie gaat, die, die speelt in op uh, een, een, een, een, een actief leger. Maar wat niet echt actief is in Parijs. Dat leger dat zit niet in Parijs, dat zit ergens anders. Anders. Dus de koning zit eigenlijk zonder leger. En uh, macht zit nou ja, dan met zelf zonder leger om hem te verdedigen. Ja, de, kon, de koning, wat de koning in Parijs wel heeft, dat is iets wat wij ons niet eens goed kunnen voorstellen. Die heeft een ontzettend actieve politiemacht, die heel erg slim, goed georganiseerd is en alles heel goed in de gaten houdt. Ja, dus de, de, de, de, de Parijse politie is vanaf de 18e eeuw een van de modellen van, uh, zeg maar van verklikkerij, organisatie, uh, uh, anticomplotactiviteiten uh, en dergelijke. Dus, dus, dus er, er is wel degelijk een zekere controle, maar niet zozeer door het leger. Dus ook door de politie, net als overigens. Ja, in, ook door de politie, ja. In, in Egypte. En maar, de politie speelt ook een opruimende rol af en toe. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Ja. Dat wordt nog gecompliceerder, maar als, als we nou die, die koning. Als je nou Mubarak... We zagen allemaal Mubarak. Die, die ja. keek alsof hij diep begreep wat gaande was. Alle realiteiten zijn verloren. Is, is dat iets wat je herkent bij veel revoluties? Ook met name bij de Franse revolutie. Bij de, Franse, dat dat de macht denk ik niet wel. weg wil... Ja, dat, dat, dat denk ik wel, ja. En dan op een gegeven moment gaat de koning... ja, die ziet het helemaal niet meer zitten. En dan gaat hij vluchten en dan vlucht hij eigenlijk de stad uit. Hè, naar Varenne, na Varen, twee jaar. Waar euh, zijn vrouw, die een Oostenrijkse is... en die hoopt dat Oostenrijk tussen beiden gaat komen... en een revolutie neer te slaan. Hè, hem, hem eigenlijk vraagt om naar, naar de oostgrens van Frankrijk... Hè, dus Varenne te gaan en de Oostenrijkers binnen te halen. Want die koning die, die heeft het eigenlijk helemaal niet meer in de gaten. Die ziet, die is hij de is hij, hij is de weg kwijt en het probleem is... De op wie hij vertrouwde. Aanvankelijk had hij minister als Necker, minister van Financiën, die heeft hij moeten ontslaan. En een aantal andere mensen, vertrouwelingen van hem, die zijn eigenlijk uit, het, uh, uit zijn omgeving verdwenen. Heeft eigenlijk niemand meer op wie hij kan vertrouwen. Dat is ook een belangrijk punt. Hè? Dus de, de ministers, de, degenen die het land leiden, behoren niet meer tot uh, zijn kring. En dat komt ook natuurlijk omdat het allemaal nieuwkomers zijn: jonge mensen die uit het niets opkomen, vaak uit de provincie, die daar ineens een kans grijpen. Iemand als Robespierre, die uit Noord-Frankrijk kon bijvoorbeeld. Want, dat is natuurlijk een opvallend element, dat weet iedereen, die Franse revolutie radicaliseert enorm. Heel snel. Koning wordt onthoofd, maar dan tegelijkertijd gaat het ook weer om een gegeven moment een andere kant op, en dan dan komt er ja. zoiets dus als, heeft een, een Napoleon, heeft, is dat ook het lot van ja. elke revolutie? Nou, ik denk het wel. Je hebt dus drie fases. De eerste fase van dat het ontexplodeert en dan krijg je allerlei hervormingen en dergelijke. De tweede fase, denk ik, is de machtsstrijd. Dan heb je al dus die geweldenaren, Robespierre en dat soort mensen. En de derde fase zou je kunnen zeggen, dat is de consolidatie. Want het land moet natuurlijk wel gewoon... Uh, gewoon, uh, gewoon werken. Hè? Zoals ik nu uh, over, over Egypte hoorde: de mensen moeten weer aan het werk, hoorde ik vanochtend op de radio. Werd ze gezegd. En dat is dan nou, natuurlijk. Dat zei ook, Barak ook al. Hè? Ja, precies. Maar ik bedoel, dat, dat is natuurlijk wat Napoleon gaat doen. Die gaat dat land weer tot een normaal werkend land maken. Daar heeft hij dan wel een. Hij probeert zeg maar te schipperen in zekere zin. Op met, met zijn eigen belangen erbij. tussen enerzijds de rechts- en de anderzijds de linksextremisten. En uh, ze eigenlijk allebei te verzoenen. Hè? Dat is. Het Napoleontische Keizerrijk is een grote poging om alle mensen er weer bij te betrekken. Zij het wel op een zeer totalitaire manier. Hij is geen democratie. Er bestaat ook zo'n... zon ja, Napoleon nee. als de man die de boel bij elkaar houdt. Ja, nee, ja, ja. Ja, ja. ja, dat heeft hij zeker gedaan. Maar dat is dus kennelijk het lot van bijna alle revoluties. Maar dat, dat er een man van het extreme midden komt. Dus nou ja, dat ik zorg het, het, dat de boel het extreme midden is een term uit de restauratie deed. Maar is wel, ik denk dat je dat inderdaad moet zeggen. Dat, kijk, zo'n land, je kunt ook een land naar de bliksem laten ja. gaan natuurlijk. Maar dat is in het belang Ga, van niemand. Dus is is op een dat moment wat we opnieuw moeten plan. gaan verwachten? Dat het gaat gebeuren? Dat iemand steeds gaat roepen: het moet nu over zijn in Egypte met het gedoe op straat, want anders gaat het fout? Mark, ik kijk jou aan. Uh, dat, is, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Het kan dat er nu ineens een, een hele uh, rustige transitiefase komt met verkiezingen die uh, uiteindelijk gewoon zullen slagen. Zoals bijvoorbeeld in Georgië is gebeurd. Uh, maar het kan natuurlijk ook een periode van chaos ontstaan, een machtsvacuum dat opgevuld zal moeten worden. Dus, maar het is heel moeilijk om dat te, te voorspellen op dit moment. Goed, we gaan even luisteren hoe revolutie klinkt. Ayatollah Khomeini komt hier de aankomsthal van het vliegveld Merabat nu binnen. Een enorme paniek. Honderden moella's zijn hier in de verzameld om de Ayatollah te verwelkomen. De Ayatollah zit werkelijk beklemd tussen allerlei mensen die hem willen bloeden en omhelzen. Ja. Onder de moela's in de ontvangsthal van, van het vliegveld. Ja, je hebt herkend, denk ik, Mark. Ja. Dit is februari 1979. Dit is de Ayatollah komt in de Dat is het moment dat die revolutie explodeert. Nou, dit is eigenlijk al een heel stuk nadat die revolutie is geëxplodeerd. De char is al twee weken vertrokken op dit moment. Maar het is natuurlijk voor de beeldvorming... een van de meest bekende, bekende beelden van de revolutie. Ook aangezien wij in Europa vrij laat erbij waren om te erkennen... dat er een, een grote opstand, een neigend richting revolutie gaande was... is dit eigenlijk het beeld dat wij op ons net verliest hebben... Van de geslaagde uh, omwenteling van de macht. Maar de revolutie was al uh, meer dan een jaar bezig op dat moment. Uh, een half jaar echt in, in, uh, in volle kracht. En uh, een paar maanden eerder was die al beslecht. Alleen net zoals in Frankrijk uh, heeft de het nog een tijdje kunnen uitzitten... en is pas uh, half januari daar weggegaan. Ik denk, ik, ik denk dat je daar ook, ook... Want wat je zegt is heel belangrijk, denk ik ook... De, die revoluties, daar zitten ook altijd beelden aan. He, mensen moeten zich iets kunnen voorstellen. En wat wij ons bij revoluties voorstellen... is lang niet altijd het belangrijkste moment. He, alleen het is het meest beeldende moment. Het moment waarop netvlies blijft hangen... en we dan zo'n revolutie blijft lezen. Maar ga je het analyseren, dan blijken soms andere dingen veel belangrijker. Of veel vroeger, zoals je net zegt. He. Want als je die, die Iraanse revolutie vergelijkt met de Franse, is, is daar die, die, zeg maar dat stappenplan van opstand, iemand die de macht naar zich toetrekt, een, een, een, een koning ja. die niet weg wil. Dat, dat hele schala gaat ook op? Dat is eigenlijk precies zoals Willem Vrijhoofd zei, gaat het ook in, in Iran op. Je krijgt eerst een fase van opstand waarin eigenlijk iedereen een gemeenschappelijke vijand heeft. Als die vijand op een gegeven moment vertrokken is, wordt iedereen een beetje elkaars vijand. Want het mag vaak, moet opgevuld worden, dus je krijgt een strijd van groepen. Tegen elkaar. Dan komt de winnaar uit de bus. En die zal daarna zijn macht proberen te consolideren, inderdaad. En dat is ook zoals het in Iran gegaan is. Want, want dat is natuurlijk aardig wat je nu zegt. Een gemeenschappelijke vijand is er zolang de machthebber niet weg is. Als de machthebber vertrekt, of wordt ongehoofd, zoals in Frankrijk. dan wordt het pas echt problematisch. Dat nou, is ook het, het risico wat er nu ligt, natuurlijk. Het, het, het, Hoe het, het. hebben ze dat in, in Iran opgelost? Uh, in Iran is het ook vrij snel geradicaliseerd na de komst van uh, Khomeini. Toen zijn echt uh, nou, onderlinge strijd is losgebarsten tussen verschillende groepen uh, ja. uh, vaak ideologisch geïnspireerde uh, revolutionaire, hè, links georiënteerde maar re ook religieus georiënteerde liberalen en die vechten eigenlijk om de macht. Uh, uiteindelijk wint vaak een, een radicale uh, fractie omdat mm. uh, democrat, democraten zullen proberen om op een legitieme democratische wijze de macht te krijgen. De radicalen pakken dat met geweld en met intimidatie. Ja, dat is precies wat het, woord, het woord wat je net zegt, dat is precies wat ik ook in het hoofd had. Het woord legitiem. Want de revolutie probeerde altijd zo lang mogelijk een le de legitimiteit te handhaven. Dat zie je in Egypte ook heel duidelijk. In Frankrijk was dat tot de dood van, de, zeg maar de afzetting van de koning, was de koning nog steeds hè, de legitieme autoriteit. Daar hadden ze rekening mee te houden. Is die eenmaal weg, dan wordt er een andere legitieme autoriteit gezocht. Het volk, de nationale vergadering, nee, de, de religie, in de militairraad ja. enzovoort. Met, maar dat, en dat speelt er toch een heel belangrijke rol, want er is eigenlijk geen enkele revolutionair die zonder uh, zeg maar een zekere uh, legitimiteit kan. En die zoekt die altijd per definitie, zelfs mensen als Stalin en Hitler die zochten de legitimiteit van hun positie en van hun optreden, hecht te verankeren in de publieke opinie. Dus dat is, ik denk dat dat heel belangrijk is. In Egypte zie je dat ook heel duidelijk op dit moment. En maar je ziet het ook in de Franse revolutie en bij de Iraanse. Bestanden. Maar waarop wordt die legitimiteit dan gebaseerd? De, de, nou ja. de roep om een grondwet is bijvoorbeeld ook nou ja, een heel dat, belangrijk element. Dat was in Iran ook een, een, een ja. Belangrijk punt. Ja, dat gebeurde al vrij snel nadat uh, de Shah weg was. Er is een referendum gekomen uh, in, op 1 april over uh, het feit of de, dat de bevolking ofwel een islamitische staat wilde of niet. Ja. Dat was eigenlijk de keuze. En toen heeft een overweldigende meerderheid uh, voor de islamitische staat gestemd. Waarna het proces tot het schrijven van de grondwet uh, kon beginnen. Ja, en, en, en dat betekent dus dat het erop lijkt dat die Iraanse revolutie in zoverre wel weer van die andere verschilt. Dat ze die, dat die, die middenfase van een, een man van het extreme midden die zegt, ik zorg dat het niet uit de hand loopt, die lijken ze overgeslagen te hebben. Ja, kennelijk wel, ja, hoewel... Het heeft nog een aantal jaar geduurd eer je echt kon spraken van een, een einde aan de revolutionaire strijd onderling. Dat, is, dat was echt pas in 192. 1983, euh, aan het begin van de Iran-Irakoorlog. Maar da daarvoor is nog een aantal jaren echt openlijke strijd gevoerd... Tussen, tussen verschillende groepen binnen de Iraanse samenleving. Mm -hmm. dat, Voordat dat het die... duidelijk was dat de Voordat Ayatollah het, het er... echt goed zeggen zou hebben. Precies. Maar is, is, als je nou naar die twee revoluties kijkt... de ene loopt af met Napoleon, de Franse. Ja. De andere loopt af met een Ayatollah. Um, wat hopen wij dan voor Egypte in dit verband? Gaan zij, dat, ga, ga, gaan zij inderdaad de, de, zonder Napoleon, zonder een Gomeini... direct over naar een democratie? Of is het in feite het wachten op? Ik, ja, ik, de, wat, wat gaan we krijgen? Ik, ja, het, het ziet eruit dat er in, in Egypte toch iets ook van een machtstrijd... binnen het, binnen het militaire apparaat heeft afgespeeld. En Mubarak was een luchtmachtgeneraal. Andere generaals ja. hebben nu de macht overgenomen. En je moet niet vergeten, het leger in Egypte... heeft een gigantische economische macht... Ongeveer de helft van de Egyptische economie wordt in feite gerund vanuit, ja. vanuit de strijdkrachten, vanuit het leger. Dus het is niet zo dat het dat leger wat nu zeg maar, dat machtsvacuum in Egypte heeft opgevuld... Dat, dat die niks te betekenen hebben. Die zijn echt een belangrijke factor dus in de samenleving. Dus dan moet je zeggen, Napoleon zit er al. Nou, ja, ja, het ja het is, het is eigenlijk dat is ja. natuurlijk in Frankrijk ook. Want Napoleon was natuurlijk een legergeneraal. En, en na die, die interne machtsstrijd is dat leger steeds belangrijker geworden in Frankrijk. Ik zal eigenlijk even... Uh, Rick Delhaas erbij uh, betrekken, want die hangt aan de telefoon. Rick Delhaas die is uh, in Cairo geweest de afgelopen dagen en die is ook bezig nu uh, met het monteren van, de, van zijn reportage. die vanavond zal worden uitgezonden. Rick Delhaas, um, um, goeiemorgen. Goeiemorgen, ah, daar ben je. Um, is het wachten, waar wachten die mensen op op het Tagrierplein? Op wie? Nou ja, eigenlijk op het slagen van de revolutie, want er is eigenlijk maar aan één eis van hen voldaan, namelijk het vertrek van Mubarak. Alle andere eisen zijn nog niet ingewilligd. Er is nog steeds een noodtoestand. Ze willen dat het parlement ontbonden wordt. Er moeten eerlijke verkiezingen komen en er moeten ook nieuwe politieke formaties aan mee kunnen doen. Dat is allemaal nog niet ingewilligd. Daarom blijft dat kleine groepje harde kern ook op het Tahrirplein bang dat ze dat niet krijgen wat ze eisen. Dus uh, binnen vrij of uh, lijkt het. Want die... dit, dit lijkt mij wel heel veel wat ze willen. Ik bedoel, zo werkt een revolutie vermoedelijk niet. Op een gegeven moment een aantal dingen kun je krijgen en dan, ja, dan gaan zich andere dingen afspelen in die samenleving. Dat leger gaat ongeduldig worden vermoedelijk of gaat een andere positie innemen. Het, het programma van, gaat, het, van, het pro van de revolutionair is te kort door de bocht, te ik, veel eisend. Ik denk dat het heel erg veel eisend is. Ik zeg niet te veel eisend, maar heel erg veel eisend. En dan moeten wel heel veel gunstige voorwaarden zijn, willen ze dat allemaal krijgen. Maar verschilt dat zoveel met uh, wat het ijzerpakket was... van de mensen die op straat waren in Parijs of in, of in Teheran? Nee, maar die mensen kregen dat ook niet allemaal. Nee, nee, nee allicht. <laughs> het ijzerpakket was er wel. <laughs> maar er is, dat is gekortgesloten door een aantal anderen op een gegeven moment. Rick, elke... elke uh, opstand heeft natuurlijk zijn diepere oorzaak, een concrete aanleiding. Jij sprak met mensen van de 6 april beweging in Cairo. Wie zijn dat? Ja, dat zijn uh, jonge internetactivisten die al uh, een jaar of drie geleden uh, zijn begonnen. En ze hebben zich zeg maar, georganiseerd via het internet. Uh, er is al een jaar of vijf toch wel grote sociale onrust in Egypte. Uh, lage salarissen, hoge prijzen en een hoge werkloosheid, vooral onder jongeren. En uh, door het hele land uh, waren er al de afgelopen vijf jaar uh, stakingen, demonstraties. En deze 6 april beweging die heeft uh, in 2008 voor het eerst een landelijke staking uh, georganiseerd. Uh, die heel succesvol was. Uh, de salarissen gingen omhoog. Mm -hmm. um, en uh, ja, is toen als beweging gaan groeien. En uh, uh, ja, er zijn allemaal... Van dat soort uh, internetbewegingen, maar die 6 april groep is echt een van de van de groepen die, uh, die uh, zeg maar echt de vonk heeft doen overspringen na de Tunesische Revolutie. Uh, dat op 25 januari zo ontzettend veel mensen mee gingen doen. En dat ijzerpakket wat je zo net hebt uh, opgezond, dat komt eigenlijk uit de koken van die mensen. Uh, ja, maar dat uh, ook uit de koken van politieke partijen, de Moslimbroeders hebben ongeveer uh, dezelfde eisen. Um, hoe voelt dat, revolutie? Is dat ja. lekker? Ik, uh, ik vond het echt ongelooflijk om daartussen te staan. Ik, ik was er natuurlijk ook op de woensdag en de donderdag dat er zo ontzettend veel geweld was. Um, er was echt een vacuüm gecreëerd hè, door de politie terug te trekken. Die loste in het niks op en toen ja, werden, er, uh, werd echt, werden er duistere machten op die uh, uh, demonstranten. Afgestuurd. En ik moet wel zeggen, ik, ik had echt grote bewondering hoe snel de demonstranten georganiseerd werden. Hoe uh, ze hen verjoegen en zichzelf verdedigden uh, en ook geweld gingen gebruiken. Maar, de, de, de, zeg maar ja, de trawanten van Mubarak die echt bewapend waren met machetes maar ook pistolen. Um, die hadden natuurlijk veel meer uh, wapenkracht, zou ik maar zeggen. En je zag al heel snel uh, mensen de hele stoep aan, slaan, vrouwen met zakken uh, naar de frontlijn en in de frontlijn uh, jongeren uh, stenen zien gooien. En, en, uh, en, en, klinkt... en, heb, jij, heb jij je wel netjes gedragen of moeten wij als VPRO ook een beetje voor jou schamen? Heb je ook staan schreeuwen? En... Nee, ik, ik, ik, ik ben gewoon een verslaggever. Okay. Ik, ik, uh, ik kijk toe, hè? Uh, vanavond hoe laat? Uh, tussen 7 en 8 uh, uur. Tussen 7 en 8 op Radio 1. Ja. Op Radio 1, Goed. Goed. Okay. Even, even ter afsluiting. Uh, Willem Vrijhoff, jongeren, vrouwen die met stenen gooien... klinkt allemaal zoals de Franse Revolutie ook begon. Ja, dat klinkt absoluut als de Franse Revolutie. Dat, we, we hebben er ook wel af, afbeeldingen van uit die tijd. Geen foto's, natuurlijk wel afbeeldingen. En daar zit iets in als een roes... Zo je mee gaat doen, dan word je daarin meegesleept. En dat zie je in de Franse Revolutie heel duidelijk. Zowel onder het volk als onder die intellectuelen... die ook in een soort roes zitten... en zich alsmaar meer radicaliseren of zich meer engageren... Ja. totdat ze worden onthoofd. Goed zo. Uh, dat zal in Egypte misschien niet het geval zijn. Willem Vrijhoff van Mark Tiesje, bedankt voor jullie toelichting. Uh. Ja, het is hoogste tijd voor de column, Nelke. Tijdens de les aquaerobics in een luxueus verwarmd openbaar zwembad, dat in weinig meer lijkt op de sportfondse baden van mijn jeugd, sprak ik met een andere 60 plus zwemster over de wekelijkse badbeurten in de jaren 50. Weinig huizen hadden een douche en zelfs als er een was, werd daar naar verluid een mut aardappelen in opgeslagen. Op vrijdagavond of zaterdag werd er water opgezet en in een tijl in de keuken gegoten om alle kinderen van een gezin te baden. Om beurten in elkaars water, dat tenslotte een groezelig, vlokkig en vooral kil sopje was. Dat badritueel ging gepaard met schoongoed. Het vuile goed werd de volgende maandag met de hand gewassen, in stomende tobbes, door wringers gehaald en in ijskoud water gespoeld. Je moeders armen waren tot de ellebogen rood. En dan liep je de hele week praktisch in dezelfde directoires... kamizoltjes en kousen. De stoep werd vaker geschropt dan mijn knieën. Sokken werden gestopt, schoenen verzoold, mantels gekeerd, truien gebreid. Het was een huisindustrie gericht op duurzaamheid. Niet dat de duurzaamheid een ideeel doel in zichzelf was. De hobby van schuldige luxe, zoals nu. Nee, het was pure noodzaak. Geen geld, net te eten. Zakgeld, ja, dat kreeg mijn vader om een pakje sigaretten van te kopen. Wij niet. Elke week wachtte mijn moeder mijn vaders loonzakje in... en verdeelde het geld in een kistje met een slot erop... en een deksel met gleuven. Huur, verzekering, gas en licht, kleding, eten en drinken. Als er door zuinig beleid van mijn moeder iets overschoot... dan ging dat op een spaarbankboekje... voor als er iets belangrijks kapot ging... of voor als het weer crisis werd. Of oorlog. Overbodig te zeggen dat het bedrag op dat boekje uiterst bescheiden was... Kwamen we iets tekort? Ik weet het niet. We waren ons er niet van bewust. Iedereen bij ons in de straat, in de familie, in de buurt... was bijna even arm. Rijkdom en alle luxe die daarbij hoorden... lag achter de horizon van onze waarneming. Ik wist niet hoe het eruit zag. Ik wist niet eens dat er rijke mensen waren. Laat staan hoe ze leefden. De koningin en haar gezin natuurlijk uitgezonderd. Maar de prinsesjes moesten met kerstmis... warme chocolademelk drinken. Dat leek me geen pretje... Ik huiverde bij de gedachten aan de vellen erop. In The Memory Chalet schrijft de onlangs overleden historicus Tony Judd... over soberheid. Zijn jonge kinderen vonden zijn ideeën over zuinigheid... het bewaren van restjes en andere eigenaardige gewoonten nogal grappig... en gaven hun vriendjes de verontschuldigende verklaring... papa groeide op in armoede. Daarop corrigeerde Judd de kinderen nee, het was geen armoede... Het was soberheid. Soberheid heerst in het dagelijks leven van de gewone Engelsman... en ook in leven en werk van de overheid. Clement Attlee was daarvan het grote voorbeeld. Een eenvoudig man met simpele gewoonten. Een bescheiden man, van wie Churchill snierend zei... dat hij veel had om bescheiden over te zijn. Te vergelijken met onze Willem Drees en diens spreekwoordelijke Maria Kaakjes... Tony Judd heeft een belangrijk punt als hij zegt dat die soberheid in stijl en in handelen een groot goed is. En dat we verder en verder van dat ideaal zijn weggedreven. Nou ja, ik wil wel graag elke dag in bad. Ja. Ja. Ja, je wordt toch een, een beeld geschetst van Nederland als een sober en spaarzaam inborst. Uh, trouwe VPRO-luisteraars kennen je stem misschien van het economenpanel op de donderdagmiddag. Nu ben je bij ons om te praten over je nieuw boek Grof Geld. Dat de geschiedenis vertelt van dat andere Nederland. Nederland als bakenman van het moderne financiële kapitalisme. Maar ook van de eerste financiële bubbel, de eerste beurscrash... de eerste aanstoot tot een dominee van bankfaillissement in heel Europa... Een die je nog verder kan uitbreiden... met allerlei vrolijke voorbeelden van een zwendel, oplichting en bedrog... en die zich zeer ver verwijderd weten van het verhaal van Merkel. zo net. Dat boek komt pas vast niet toevallig nu... Uh, je zag de crisis, je dacht: uh, dit is het moment om dit allemaal te vertellen. Ja, het was eigenlijk een verhaal wat ik misschien wel twintig jaar lang in mijn hoofd had. van, Ik moet dat eens een keer proberen op te schrijven, ik heb er nu tijd voor. En die crisis was natuurlijk wel een fantastische aanleiding. Want je had banken in Nederland die omvielen, hè, de DSB, ICF, die altijd glazen met de ABN AMRO en zo. Je had het enorme schandaal in de Verenigde Staten met Madoff, uh, die, die, die uh, meesterzwendelaar, piramidespeler en zo. Dus het leek me eigenlijk wel een heel mooi moment om nou eens in de Nederlandse geschiedenis te duiken. Want die blijkt verrassend rijk en... Uh gevarieerd te zijn als het gaat over financiële verhalen. Maar Veel rijker eigenlijk dan ik ook nog zelf besefte. Wil jij een soort tegenverhaal van Nederland Dat wij niet zo deugzaam zijn? Of wil je eigenlijk nee. zeggen, er is niets nieuws onder de zon? Nou, nee, Nederland is zeker wel deugzaam. Maar Nederland is ook in de 17e en de 18e eeuw... het rijkste land ter wereld geweest. Dat neigen we ook wel een beetje te vergeten zo nu en dan. Met alle ellende van nu. Hmm. Eh, dit was gewoon een, schat, een schatrijk land. En Amsterdam was wat nu de city van Londen... en uh, Wall Street in de verenigde in, in New York zijn. Je zegt dat hier het financiële kapitalisme is uitgevonden. De, de, daar heb je um, een ja. soort heilige drie-eenheid... van Wisselbank, Beurs en VOC. Ik kan je ja. heel even uitleggen? Nou ja, De VOC, hè, de 1602, oprichting van de VOC... dat hebben we allemaal misschien met geschiedenis nog geleerd. Uh, dat was eigenlijk de eerste onderneming... die met aandelenkapitaal gefinancierd werd. Hè. Die kooplieden die legden allemaal wat geld in... en die, uh, die inleg van hun die werd vervolgens verhandeld. Daarvoor kwam er een effectenbeurs. De eerste effectenbeurs eigenlijk in de wereld... waar die aandelen van de VOC... en later de West-Indische compagnie verhandeld werden. En dat speelde zich allemaal in Amsterdam af. En dan de wisselbank, ja, dat was eigenlijk een geniale gedachte... van de stad Amsterdam. Uh, dat gedoe met al die verschillende munten... en al die verschillende soorten geld die in omloop waren. Als we nou eens uh, ervoor zorgen dat er een centrale bank is... en die werd gevestigd in het toenmalige stadhuis hè, op de Dam... en daar kunnen kooplieden hun geld echt fysiek onderbrengen. Het geld lag daar in de kelder. En als ik met jou iets gekocht of verkocht had... dan konden we dat onderling verrekenen dus simpel in... In die kelders van, van de wisselbank. dat geld van, zeg maar, van plank 1 naar plank jouw plank naar mijn ja. plank. of mijn doosje naar jouw doosje te verschuiven. Het was een heel simpel systeem. en dat heeft fantastisch gewerkt. twee eeuwen lang. Dus de VOC, de wisselbank en de beurs. Ja. Maar de beurs, dat was niet uniek. Dat was in Antwerpen ook al. Ja, ja, maar dat was dan een goedere beurs. En er was ook al een, wel een termijnbeurs. want er werd gehandeld in termijncontracten. met Haringen bijvoorbeeld en zo. Dus er was al. natuurlijk was er al twee eeuwen lang ook wel. Uh, allerlei geldactiviteiten geweest... maar echt een handel in aandelen en zo, dat was nieuw. Um, en daar is een, is een soort abstract denken voor nodig... en het voorschot nemen op mogelijke dingen op de toekomst... Die, ja. waarvan je vermoedt, nou, dat is iemand... die heeft dat toch wel slim bedacht. Heb je het idee dat er een masterplan is nee. geweest? Dat iemand dat, of of nee, is dat of begroeid? ik denk dat er een, een, een, een enorme uh, explosie van activiteit, inventiviteit... Uh, uh, uh, uh, expansie, nieuwe dingen, dat zat er eigenlijk meer achter. Maar, uh, en wil je en, en dat... natuurlijk de, de, de enorme ontwikkelingen in de handel... en in de nieuwe reizen en nieuwe gebieden die opengelegd werden. Waar, waar, dat, waar dat gebeurt, uh, daar ontstaat zo'n systeem eigenlijk vanzelf. Ja, misschien wel. Ja, kijk, geld is ongelooflijk belangrijk om dat soort dingen ook te kunnen financieren. Er is geld nodig om een reis naar, uh, naar Indië te ondernemen. Er is, was geld nodig om die reizen die men heeft geprobeerd langs het noorden... Hè, die, die reizen om de noord te, te, te verrichten. Dus de vraag en de, de, de noodzaak om een, een soort financieel systeem op te zetten... kwamen eigenlijk parallel op. Maar wat daar dus groeit is een stelsel van mogelijkheden waar mensen die slim zijn... gebruik van gaan maken. Ja. En dat, dat is dus in het begin, omdat er ook niet echt een masterplan is... niet is uitgedacht, zijn er ook geen regels. De nee. mensen gaan proberen. Nee, er waren, ja, nee, waren geen regels. De VOC was nog niet opgericht of een van de mede-oprichters... de ene grootste aandeelhouder, die dacht van... ik ben ontevreden over het bestuur van de VOC, ik ga dat aandeel dumpen. Zoals je dat nu zou noemen. En ik ga uh, short, zoals dat heet... Dat was dus Isaac Lemaire, de eerste die dat deed... die probeerde aandelen te verkopen op termijn... in de hoop dat de, de koers naar beneden zou gaan. En uh, daarmee heeft hij eigenlijk zeg maar, de grondslag gelegd... voor wat nu afgelopen paar jaar gebeurd is... en ongeveer het hele kapitalistische stelsel eh, naar de is gegaan. Nou ja, als ik je boek niet had gelezen... had ik het nu nog niet begrepen. Dus ik ga je vragen om het <lacht> nog een beetje uit te leggen. Nou, Isa Isaac Maire was ontevreden over het bestuur van de VOC. En die vond dat er eigenlijk een dividend uitgekeerd moest worden. Dat had de VOC nog niet gedaan. Hij was overigens ook nog met de Fransen in onderhandeling... om een Franse-Indische eh, compagnie op te zetten. Dus er zat ook nog heel veel eigenbelang van hem achter. Um, en toen hij geen gehoor kreeg... is hij met een paar andere ontevreden aandeelhouders... hebben ze gedacht van, weet je wat... We gaan op termijn aandelen van de VOC verkopen. Hopende dat de koers zal dalen. En op het moment dat we ze moeten leveren... zijn ze dan goedkoper dan de prijs die we er nu voor afspreken. En ondertussen brachten ze nog wat fijne geruchten in omloop. Van er is een vloot vergaan bij Texel. Dus alle waren zijn uh, in, in het Marsdiep verdwenen. En die komen niet in Amsterdam op de kade aan. Dus dat was allemaal negatief nieuws voor de VOC. En inderdaad zie je dan de koers van het aandeel VOC... ook behoorlijk naar beneden gaan. Dus het is, ook, uh, het is een manier om zichzelf te verrijken. Maar het is een Zeker. manier... om de... De VOC te schaden. Ja. Maar je kan zeggen dat het niet zozeer dat hij ook een hoger doel had. Hij, uh... Nou, hij zei de aandeel. Het was eigenlijk een soort aandeelhoudersmacht uh, die hij wilde uitoefenen. En ja. de overige uh, aandeelhouders waren er buitengewoon ontevreden over. De heren 17 Die hebben meteen een brandbrief gestuurd naar Johan van Oldebarneveld, de, de raadpensionaris. Zegt: Je moet dat handelen in blanco actieën... zoals het genoemd werd. Hè. Dus uh, aandelen die je niet bezit, dat moet je verbieden. En de Staten-Generaal heeft daadwerkelijk een verbod op. Short gaan, op op handelen en blanco actie. De, en de, wat het, de grap is van de afgelopen crisis. Hè, er wordt nou, uh, uh, de, Wat de oorzaak van die crisis is. Geloof ik geloof dat nou afgelopen week de Financial Crisis Inquiry Commission. Dus er nog niet helemaal uit was waar dat lag. Maar in ieder geval een van de dingen: gebrek aan regulering. Ja. He, de, dus, uh, wat er vroeger wel was een goede regulering. Dat was er nu niet meer. En, maar dat, als, ik, als die dingen allemaal. Uh, nieuw ontstaan is, zijn er natuurlijk nog helemaal nee, geen regels. dat, dat klopt. Het, het, het, het was nieuw, dus er was geen regulering. Maar het, was, het is wel interessant dat de overheid toch meteen ingreep. En vrij snel dus ook met decreten of met wetgeving kwam. En dit mag niet meer. Dat wil niet zeggen dat het niet meer gebeurde, maar er werd wel uh, actief toch werden de nou, overheid werd er allerlei stappen gezet. Want je schrijft ook in je boek dat ze het niet calvinistisch netjes vonden. Dat nee, het... nee, en ze zeiden het prachtige verhaal van... Ja, de eenvoudige weduwe en wezen die ook hun spaargeld in de VOC-aandeeltjes hebben gele gelegd... die worden daar de dupe van. Dus men zocht ook zelfs een soort van bescherming voor de kleine aandeelhouder. Nou is er... Um, de afgelopen crisis was een, natuurlijk ook een bankencrisis. Ja. He, de, de, de, de, de ene bank viel, nam de andere mee... Ook een Nederlandse uitvinding. Ja, dat verbaasde me echt. In, in 1763, wie weet het niet. Um, het einde van de Zevenjarige Oorlog. Dat was trouwens een oorlog die in heel Europa woedde. En waar Amsterdam als geen ander van geprofiteerd heeft. Wij waren echt. We hebben ons. Of we. we uh, de kooplieden en bankiers in Amsterdam. hebben zich verrijkt met die oorlog. Dat was allemaal oorlogswinst die ze maakten. Um, maar in dat jaar. Dat werd al, bovendien allemaal op krediet gedaan. Zeg maar schuldpapier. Zoals het. Ook de afgelopen jaren gebeurde met die enorme expansie van schulden en schuldpapier in de Verenigde Staten. Waar die hele bubbel uit is ontstaan, die weer in elkaar geklapt is in 2008. Maar goed, dus in 1763 gebeurde eigenlijk iets vergelijkbaars. En die banken hadden allemaal aan elkaar krediet verleend. Dus je had een soort keten van banken over Europa. Het begon in Amsterdam en dan gingen naar Hamburg en dan gingen naar Berlijn. Of het het ging over om wissels. Hè? Ja, wissels zijn eigenlijk schuld, zeg maar schuldbekentenissen. Dus... dus iemand belooft dat hij op termijn een schuld zal afbetalen? Ja, en omdat je dat belooft... is dat ook weer een papiertje wat je kunt verkopen. Dus dat papiertje vormt als het ware geld. Hè? Het is een schuldbekentenis, het is zoveel waard. En dat kun je dus ook weer verhandelen. En zo was er dus een hele handel in die wissel ontstaan. Het heette wisselruiterij, omdat het van de een naar de ander overging. Mm -hmm. als het ware. En zo over heel Europa werden kredieten verstrekt. Dat was dus eigenlijk een hele inventieve vernieuwing... die men in Amsterdam had bedacht... Om kredieten vanuit Amsterdam aan de koning van Pruisen in Berlijn te verschaffen. Um, alleen toen die oorlog voorbij was, klapte de boel in elkaar. En in Amsterdam viel de ene bank na de andere om. Het grappige is dat het, het um, eigenlijk. wat het gemeen heeft met, met, uh, met het. Uh, met Isaac Lemaire, wat je zo net beschreef... is dat het een voorschot neemt op de toekomst. Hè? Ja. Je verwacht dat er iets gaat gebeuren. Of, en er zit ook een beetje vertrouwen bij. Hè? Dus je, je vertrouwt het gerucht. Of je vertrouwt het feit dat ik jou zeg dat, uh, dat, er, uh, dat ik een schuld zal betalen. En daarop ga je een systeem bouwen. Ja. Nou is er van de afgelopen crisis gezegd... Het is allemaal zo ingewikkeld geworden... dat die bankieren zelf niet meer begrepen wat ze aan het doen zijn. Dat was vroeger wel anders. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze Neville... Um, het monster wat hij aan het baren was... op den duur zelf nog overzag. Nee, waarschijnlijk niet. Hij, kijk, het was een hele jonge dus Je zou het een soort jup kunnen noemen. Een soort beurs... Uh, uh, ja, zo'n zo, zo, zo, zo, zo jonge actie, actieve kerel die op de beurs aan het handelen is. Een parvenu, een beetje een brutale kerel. En uh, hij dacht, ik ben al die andere bankiers, die gevestigde bankiers in Amsterdam te slim af. Want ik doe dit zo goed, het gaat zo fantastisch. Dit, uh, hier ga ik heel erg rijk mee worden. Dat werd hij ook in korte tijden, was op zijn al schatrijk. Maar ja, toen de boel instortte, ging dus die hele keten van banken van Amsterdam tot aan Stockholm, ging onderuit. Uh, en de bankiers, de andere, de gevestigde bankiers, wilden hem niet redden. Zijn bijna een ja. parallel met, met Scheringa, Scheringa's bank DSB dreigde om te vallen. De grote banken in Nederland weigerden Scheringga te redden. En zo was het in 1763 niet anders. De grote bankiers, hopen, Pels en zo. Die weigerden om deze, uh, deze nieuwkomer, uh, deze upstart, om die uh, te redden. Het grappige is, je hebt het over nieuwkomers. Um... Ga je zo nog vragen of al deze mensen iets met elkaar gemeen hebben, wat het dan is? Maar ik moet gelijk aan Pinkhoffs denken. Dat is de, dat is de, ja. de, de man van Rotterdam ja. in de 19e ja. eeuw. Uh, Pinkovs was een soort uh, boekhoudschandaal eigenlijk. Ja, een man heeft een standbeeld gekregen, maar het was uh, een schurk, begrijp ik. No. Of, wat, of was het Robin Hood? Wat was dat? Nee, nee, nee, nee, het was geen Robin Hood. Hij gaf het geld niet aan de armen, hij, hij, hij verlinkte eigenlijk zijn beste vrienden. Winkels was inderdaad een, een, een nieuwkomer in de Rotterdamse elite. Uh, Wanneer speelt dit zich af? 18, nou, tussen 1860 en 1879. Ja. Um, maar hij is de man geweest die de basis heeft gelegd... voor de expansie van Rotterdam tot jarenlang de grootste haven ter wereld. Um, Rotterdam was heel klein en er was een nieuw product wat binnenkwam. Petroleum. Wat moest je daarmee? Waar moest je dat opslaan? Waar kon je dat uh, neerleggen, zodat het geen gevaar voor de stad... en voor de bevolking zou betekenen? En Pinkhoffs dacht, we moeten over die rivier heen. We moeten naar het Zuid. Over, Daar kwam over hij ook Nieuwe Maas. Nee, hij kwam uit Rotterdam. Nee, oh nee, ik dacht dat, dat zijn familie ook uit het zuiden kwam. Nee, Pinkhoffs was in Rotterdam. Maar. Oh, wel. Um, maar goed, hij heeft dus de sprong van Rotterdam over de rivier gemaakt. Hij heeft de brug aangelegd, de ja. spoorbrug, de verkeersbrug. Hij is begonnen met de ontwikkeling van Feyenoord als uh, nieuw... Uh, industrie- en havengebied. En dan, die, die man heeft dus eigenlijk in die zin wel een standbeeld verdiend. Maar dat heeft wel bijna 100 jaar geduurd. Maar was heeft, dat die boekhoudfraude dan? Het heeft 100 jaar geduurd zelfs. Uh, hij, had een, hij had een handelsfirma, de Afrikaanse Handelsvereniging. En hij had de Rotterdamse Handelsvereniging, die, de, uh, die bouw van uh, Feyenoord en zo. Um, ter hand had genomen, omdat de overheid maar niet opschoot trouwens. dacht hij, nou, dan doen we het met particulier initiatief. En die boeken van de Afrikaanse handelsvereniging... en de Rotterdamse handelsvereniging, die liepen eigenlijk door elkaar. Hij financierde met de een het andere en omgekeerd. En jarenlang heeft hij gewoon de, de cijfers, de winstcijfers opgepompt. Dus hij gaf prachtige... Uh, winstcijfers jaar op jaar, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Dat was allemaal lucht, Het klopt nee, er klopte helemaal niks van. Dit, dit, dit, en niet... en ja, hij gegeven. had grote Rotterdamse families, de familie Meester, de familie Muller, Kruller, ga ze maar door, die zaten daar allemaal in. En die heeft hij dus gewoon opgelucht. Die je zeggen dat Rotterdam op lucht gebouwd is? Nou ja, in ieder geval op oplichting van Pinkhoffs, ja. Maar dit is allemaal onthutsend, hè, wat we tot nu toe horen. Behoorlijk. Mij, na, we hebben altijd het idee dat Nederland is zoals Nelke Noordervliet... Het een minuut of twintig geleden of een kwartier geleden uitlegde. Wat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Ga zo maar door. Cent, cent kun je mee. En jij komt hier ja. met een verhaal over een en al... Ja. Uh, speculatie so enzovoort. Uh, moeten we het beeld van Nederland gaan bijstellen? Nou ja, kijk, ja, misschien eigenlijk wel. We zijn heel graag bereid om onszelf als uh, deugdzaam en zuinig en uh, sober te zien. Maar in alle financiële systemen zit deze, um, zit, zit dit comp deze component van... Uh, en met ontluisteren, dus ook bij Vast, ons. En vooral zeker. al heel vroeg bij ons. Ja, en schulden opbouwen, bouwen, bouwen op, op lucht, bouwen op vertrouwen... bouwen op uh, beloftes dat het over een tijdje allemaal goed zal komen... en afgelost zal worden. En uh, ja cijfers presenteren die, uh, die er mooier uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. En, en de, de boel... Um in stand houden tot de werkelijkheid verhaal komt te halen. Ja, vroeger of laatst klapt het altijd in elkaar. Ja. Dat is ook een gegeven, dat wat? zie je ook in de Nederlandse geschiedenis trouwens. Dat is het ook zo smakelijk om te vertellen, want ja. het loopt bijna altijd verkeerd af. Maar, uh, uh, want Pinkoff, uh, die is naar uh, Amerika ja. gevlucht... en daar heeft hij nog een tijd lang sigaren verkocht. Ja, hij uh, had eigenlijk geen cent meer, hoor. Nee. Um, wat hebben nou al deze mensen met elkaar gemeen? Nou, ik denk dat ze uh, slim zijn geweest. Sommigen zijn heel... Uh, uh, Innovatief geweest, ze bedenken nieuwe dingen, nieuwe manieren om geld met geld te maken. Uh, Sommigen zijn ook enorme charmeurs, die mensen die uh, van die piramide spelen uh, aan, aan, aan klanten kunnen aanbieden. Hè. Dus ze beloof, beloftes geven van ik ga een rendement van 10 of 20 procent op je geld bieden. Dat moeten toch charmeurs zijn dat mensen vertrouwen in ze hebben. En ik denk dat ze ook een uh, enorme ambitie moeten hebben en waarschijnlijk ook heel goed met geld en rekenen. Ja, het is dus mensen een droom voorhouden. Dat zijn we toch allemaal erg... Ja, de droom van, uh, van snel geld dat is ja. natuurlijk prachtig. Ja. En het loopt eigenlijk altijd mis. Maar ja. um, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat je ook wel een beetje van die mensen houdt. Zo'n pinkoffs, dat je daar toch ook wel een zwak voor hebt. Nou ja, het zijn fascinerende figuren. Ze zijn ontzettend kleurrijk. En daarom is het ook zo leuk om erover te schrijven... en, uh, en die verborgen geschiedenissen boven water te halen. Omdat er zoveel meer... Uh, meer kanten en aspecten en, en fascinatie ook in zit dan, uh, dan we weten. Je boek heet Grof Geld. Het is uitgekomen bij De Bezige Bij. Um, financiële schandalen en speculatie in Nederland. Roel Jansen, bedankt. Ook Willem Vrijhoofd, Mark Thiesen, Nelke Noordervliet, bedankt voor dit uur. Zometeen komen we terug in de tweede uur. We gaan met Stefan Adolf praten over de gestolen kinderen van Spanje. Een erfenis uit de Frankeltijd. Kinderen die zich nu roeren en een onderzoek willen. Heel graag tot zometeen.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 Frank Boeijen staat 30 jaar aan de muzikale top, maar zoekt juist nu naar zijn wortels. Connie Jansen gebruikt voor haar nieuwe dans Alleen maar Mannen en henny vrienden over de magie van film en waarom hij er zo graag muziek voor schrijft. Vanavond in Kunsthof TV, even na 6 uur op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Er zijn weer goede deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers.